7 uur. Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het naleven van de coronamaatregelen lijkt te verrommelen. Dat zei premier Rutte na een crisisberaad met het kabinet... waar geen nieuwe besluiten zijn genomen. Rutte zei dat doordat het drukker is op straat en in het openbaar vervoer... het aantal besmettingen kan oplopen. Daardoor kan het langer duren voordat de maatregelen verder worden versoepeld. Het kabinet kijkt of mondkapjes voor 20 mei ingezet kunnen worden in het openbaar vervoer... En het plan voor een aangepaste bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt verder uitgewerkt. Vliegtuigbouwers Boeing en Airbus hebben in het eerste kwartaal flink verlies gedraaid door de coronacrisis. Boeing verloor 590 miljoen euro. De omzet daalde met een kwart naar 15,5 miljard. Airbus verloor bijna een half miljard euro. De omzet daalde met bijna een zesde naar 10,6 miljard. Door de crisis is er minder vraag naar vliegtuigen en onderhoud. Een Duitse neonazi is aangeklaagd voor de moord op CDU-politicus Walter Lubke vorig jaar juni. De verdachte, Stefan E., bekende eerst dat hij Lubke had gedood, maar trok die bekentenis later weer in. Lubke werd landelijk bekend door een video waarin hij het ruimhartige asielbeleid van Merkel verdedigde. Die video was gemaakt door de verdachte. Stefan E. wordt ook verdacht van poging tot moord op een Iraakse vluchteling. Wanneer het proces tegen hem begint is nog niet bekend. De NS laat deze week treinen rijden die op de anderhalve meter maatregel zijn aangepast. Zo hangt er bij de zitplaatsen plastic schermen, is de trein volgeplakt met stickers en hangt er verbodsbordjes over bepaalde stoelen. De aangepaste treinen rijden tussen Zwolle en Groningen. Aan de hand van de reacties van reizigers wordt besloten of meer treinen worden aangepast. Het weer. Vanuit het zuidwesten regen. Vannacht tijdelijk droog, maar morgen weer buien. Af en toe schijnt de zon. Het wordt 12 tot 16 graden.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 een paar die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 ja, we gaan even verder, Maar ja. om uit de kosten te komen, denk je van nou, ik, ik maak er twee of drie en dan kan ik misschien de andere twee verkopen. En dan. Uh, dus hij advertentie in Smeekoma aan het, of zo'n blad van de Smedebond. En uh, ik geloof dat hij twintig reacties kreeg. Dus op een gegeven moment heeft hij een serie van achttien slijpmachines opgezet. Ongelooflijk. Met de naam Technische Apparatenfabriek A.J. Verstegen erop. Leuk. En uh, ja, toen had hij de smaak te pakken van het maken van machines. We gaan even naar de muziek, uh, Jacques. Dit voor muziek, Jan Kool. Dit was uh, de tune van De Fabriek. En omdat we het over de Koolpicht gingen hebben, dacht ik van nou. Ja, dat is leuk, leuk, Jan. Mooi erin brengen. Goed gekozen. Goed, luisteraars, we zijn, uh, u bent verbonden met het programma ZFM Oud zondvoort Heeft u vragen of opmerkingen over dit programma, over de interview met Sjaak uh, Verstegen? Dan kunt u bellen 023 57 30393 023 57 30 uh, We hebben in het eerste blokje met Sjaak uh, Verstegen zitten praten over zijn vader. Uh, Een heel, heel klein beetje, maar met name over zijn opa, hoe het allemaal begonnen is met de smederij van Verstegen.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 een haan van de van de Katholieke Kerk uh, in de smederij, die dan moest worden opgeknapt en een nieuw kruis erop en zo. Dat, ja, dat, dat hoorde allemaal bij het normale werk van een dorpsmit. En dat deden ze nog steeds paarden beslaan ook. Toen ik geboren werd, uh, was, mijn paard, was mijn vader een paard aan het beslaan. Dus die geur die, uh, die blijft in mijn leven lang bij. <lacht> Heerlijk. En, en jullie woonden hier dus in dat huis? En hij woonden in, ja. in de huis op de benedenverdieping. Ja, dat was dus een, uh, een woonkamer, het was vroeger een winkel geweest. En wij woonden dus. Uh,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 En toen zijn ze gaan experimenteren om dus zelf zo'n machientje in elkaar te zetten. Nog steeds hier op het Nog steeds hier op ja. ja. Of nee, niet het Ja, hier, nou, hier. dat heette geen gasversplein toen. Dat, uh, dat heette ook dus, Rozenobelstraat. Uh, Rozenobelstraat, ja. ja. En, uh, nou, dat is gelukt. En uh, in heeft hij daar de markt voor gezocht. En een van zijn eerste grote klanten, dat was de Falcon Fabriek van Hollandia Kattenburg. Die maakte regenjassen. En die ging plastic regenjassen maken. En die heeft toen een hele serie machines besteld...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 Dat was een club waar hij goed bij terecht kwam. En daar heeft, hij, daar heeft hij veel mee gedaan. In die periode kwam ook het Rode Kruis binnen als klant. En die wilde infusiesets van kunststof gaan maken. Dat wilden ze zelf gaan doen. En, maar er waren geen machines voor. Dus toen zijn ze in contact gekomen met hun vader om die machines te ontwikkelen. Om infusiesets te maken. En dat is trouwens nog steeds een van de hoofdpijlers van de huidige Colpit, heb ik begrepen.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 En uh, ben mee geweest naar, naar, naar de Verenigde Staten op een beurs in Chicago en in Atlantic City. Dat was ja, waren leuke tijden. Uh, Toch ongelooflijk voor maken. een man die begonnen is als Smits, ah. dat je dan de hele wereld overgaat. De ja, beurs dat was apart. Ja. Milaan, ja, als het moest sprak hij Italiaans en ze begrepen hem ook nog. En, uh, dus, ja, ik begreep er niets van, maar <laughs> <laughs> het lukte altijd. <laughs> ja. Oké, okay, en dan op een gegeven moment die grondtarsactie die gebeurt op de hoge weg Duinweg. De brandweerkazerne komt er. De gemeenteraad gaat ermee akkoord op voorwaarden dat er een verkeerslicht komt op het moment dat de brandweer moet uitrukken. Dan moeten de verkeerslichten op de hoge weg komen om het verkeer stop te zetten. Zodat die auto's met volle gang eruit kunnen. Ik dat heb is, nooit een verkeerslicht gezien. Het is dus nooit gebeurd. Nee, nee. Dit is, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dus is ook nieuws voor me. Hoor. Ik vond het wel onmerkelijk. <lacht> maar dat was de voorrade die de gemeenteraad stelde op dat moment. Uh.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 Dat was echt uh, een verbijsterde ervaring voor die mensen. Ja, <laughs> boulevard, maar mooi is verhaal. Boulevard ja. Komt iemand <laughs> in zijn tenniskleding? <laughs> ja, ja het was wel even een mooie. We gaan weer even naar de muziek. Waar ter wereld ik op kwam, nimmer trof ik zo een bende als in oude Amsterdam. Daar gelegen aan het ei, levend zij daar vrij en blij.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 Daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. Gebakking in, dat is interessant. De Olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit choc en klem tussen de deuren van de tram. Een dame als een topervee in een grote BMW. Wil je van trottoiren vrezen, het zou wel een Termeijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Big B.C.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 En uh, van het leven genoten. En helaas, uh, toen hij 65 was, uh, is hij kort voorop overleden. 1980? In 1980, ja. 65 jaar? 65 jaar, ja. Dat is toch veel te jong, hè? Dat is veel te jong. Ja. Maar hij heeft al van zijn leven genoten. Dat is een. Ja, een bijzonder uh, mens. Ja, een hele bijzondere man. Maar hij kon het niet alleen doen, want in zijn afscheidsspeech uh, roemde hij zijn personeel. Hij zegt, zonder ja. personeel kan ik Precies. niet. Ja. Laat mij maar uitvinden en lekker knutselen aan nieuwe dingetjes en dergelijke.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 Jongens van Visser, van, van, van Nucci, zeg maar. Van Nico. En, uh, uh, uh, maar goed, ja, de uh, bekende standwoord. Ja, ik heb uh, geen idee eigenlijk. Uh, er zijn bij de Culpit Ja, bij de Culpit. Karel Kras, die werkte uh, bij ons als jongetje. Die heeft heel lang nog bij de, bij de, bij de Koppit gewerkt. En uh, Arie Schaap. En uh, Le Leen Paap. En al dat soort figuren. Ja, dat, is, uh, dat zijn voor mij allemaal hele bekende figuren. Maar ja, dan loop jij hier door het dorp... en dan kom je die oude Zandvoerders tegen... en dan is het, hé hey, Sjaak, eh, ja, ja. ik heb bij je vader gewerkt. Ja, ja dat werkt dan meestal wel. Ja. Ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel apart, ja. ja. Er zijn een heleboel mensen die, uh, die je inderdaad herkennen. En dan zit je op een gegeven moment met Zandvoerds-Mannenkoor... en dan kom je Karel Crosby tegen. Ja, dat is ook apart. Ja. <laughs> ja. Nou ja, die, uh, dat, dat, dat is natuurlijk heel leuk. Dus je haalt vaak uh, haalt je van die oude herinneringen op... Uh,